Kees groot met het NOS Journaal, De van zijn voorganger Obama terugdraait. Hij vindt dat de milieumaatregelen economische groei in de weg staan en banen kosten. Obama voerde volgens hem een onterechte oorlog tegen kolen. Trump zette zijn handtekening onder het decreet in aanwezigheid van een groep mijnwerkers. Het parlement van Schotland heeft premier Sturgeon groen, groen licht gegeven voor het aanvragen van een nieuw onafhankelijkheidsreferendum bij de Britse regering. Schotland hield in 2014 al zo'n referendum. Toen stemde een meerderheid ervoor om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven. Sturgeon denkt dat de verhoudingen nu anders liggen vanwege de brexit. De meeste Schotten willen juist in de EU blijven. Een groep van 73 europarlementariërs wil dat Jeroen Dijsselbloem opstapt als voorzitter van de eurogroep. De parlementsleden zeggen dat ze zich niet meer door hem vertegenwoordigd voelen. Dijsselbloem ligt onder vuur vanwege een interview in een Duitse krant. Daarin zei hij dat hij niet al zijn geld aan drank en vrouwen kan uitgeven om vervolgens bijstand aan te vragen. Veel Zuid-Europese landen zien dat als een uithaal naar hen. Delphine Boel, de vrouw die zegt dat ze een buitenechtelijk kind is van de Belgische koning Albert, heeft botgevangen gevangen bij de rechter. Die gaat niet mee in haar wens om door Albert erkend te worden. Volgens de rechter is DNA niet bepalend voor het wettelijk vaderschap. Jacques Boel, de man die Delphine opvoedde, is en blijft haar wettelijke vader, zegt de rechter. Dat hij niet haar biologische vader is, doet daar niets aan af. Koning Albert heeft toegegeven dat hij in de jaren 60 en 70 een relatie had met de moeder van Delphine. Hij heeft nooit erkend dat hij haar biologische vader is. Het weer. In het zuidoosten kan een bui vallen. Elders blijft het droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer 9 graden. Morgen is er meer bewolking en valt er in het noorden mogelijk een bui. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 Be sí. Problems of this world.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 Man you're both singing the same song like you dare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 Hij heeft een album gemaakt dat heet hij Inflated Tear, en daarvan ga ik twee nummers draaien: Inflated Tear zelf en The Creole Love Call, Roland Kirk.